5 uur. Het NOS journaal. Ewout de Jong. Het Grieks parlement debatteert over nieuwe bezuinigingen. Een vliegtuig met politieke kopstukken neergestort in Congo. En PSV terug aan kop van de Eredivisie.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 Premier Papadimos drukte de parlementariërs op het hart om in te stemmen met de bezuinigingen omdat Griekenland anders failliet gaat. Het ziet er naar uit dat het bezuinigingspakket zal worden aangenomen, maar de stemming wordt vanavond laat pas verwacht. Bij een kantoor van de Russische premier Poetin in Moskou heeft een vrouw zichzelf in brand gestoken. De vrouw van 56 gooide benzine over zich heen en hield er een lucifer bij. De beveiliging was er snel bij en bracht haar naar een ziekenhuis in Moskou. De vrouw is zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend of ze politieke motieven had.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 De commissie werd eind vorige maand stilgelegd. Of de kritiek op de generaal ook de reden van zijn vertrek is geweest is nog onduidelijk. In de eerste anderhalve week van februari is het nog nooit zo koud geweest als dit jaar. Het gemiddelde van de dag- en nachttemperatuur in de beeld lag de eerste elf dagen van de maand op min 7,0 graden. Het vorige record stamt uit 1917. Toen was het gemiddeld min 6,4. Maar aan de vorstperiode komt vandaag een eind. In het oosten van Congo is een vliegtuig met regeringsfunctionarissen neergestort. Onder de doden zou de belangrijkste adviseur van president Kabila zijn. Ook de piloot is om het leven gekomen. Het vliegtuig zou bij de landing op het vliegveld van Bukavo van de baan af zijn geraakt. Hoeveel mensen precies aan boord van het vliegtuig waren is nog onduidelijk. Een officieel dodental is ook nog niet bekendgemaakt. Tijdens de Veluwe-meertocht van gisteren zijn twee schaatsers, schaatsers zwaar gewond geraakt. Ze reden tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal op elkaar. Dat gebeurde tussen Nunspeet en Harderwijk. Een man van 57 uit Dalen liep een schedelbasisfractuur op. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Zwolle. De andere schaatser, een man van 55 jaar, is er minder slecht aan toe.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 Als de resultaten bekend zijn, wordt bekeken of Baby Dumps een veiligheidscertificaat mag houden. Thuiswinkel.org biedt organisaties veiligheidsscans aan, maar benadrukt wel dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf is om de zaken op orde te hebben. De Japanse keizer Akihito ondergaat volgende week een hartoperatie. Het paleis meldt dat hij een bypass krijgt. De 78-jarige Akihito kampte de afgelopen jaren al vaker met gezondheidsklachten. Zo had hij vorig jaar last van een longontsteking... en moest hij in 2003 worden behandeld voor prostaatkanker. Vanwege de gevorderde leeftijd van keizer Akihito... verschijnt hij steeds minder in het openbaar... maar hij neemt nog steeds deel aan officiële gelegenheden. PSV staat weer aan kop van de Eredivisie. De voetbalploeg won vanmiddag voor eigen publiek met 4-1 van de Graafschap. PSV heeft nu net zoveel punten als AZ, maar wel een beter doelsaldo. Verder speelde FC Utrecht vanmiddag thuis met 1-1 gelijk tegen Ado Den Haag. RKC Waalwijk-Herenveen eindigde in 0-1. En om half vijf is de wedstrijd Feyenoord-Vitesse begonnen. Het weer. Vanavond in het zuiden kans op wat sneeuw. In het noorden regen. Vannacht vriest het. In het zuidoosten wordt het min 4 graden en in het noordwesten plus 1. Morgen dooi met 3 graden in het oosten en 5 in het westen. De dagen daarna wisselvallig met maxima rond 5 graden... en minima rond het vriespunt. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje op een bruiloft...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 Het is 7 minuten over 5. De actualiteit komt uit Rotterdam, Feyenoord, Vitesse en die houtkamp. 2-0 voor Feyenoord, de tweede van Guidetti. Het was een, een, een, een simpele, zeg maar, een penalty namelijk. Een duw van Van der Struik op diezelfde Guidetti werd gezien door scheidsrechter de En terecht tot penalty verheven. En Guidetti maakt daarmee de tweede voor Feyenoord dit, deze middag. En zijn zestiende in het seizoen mogen tegenvallen voor Feyenoord. want classy is eruit met een, uh, na het zich laat aanzien, een blessure. Hij wordt vervangen door Mokotjo. Feyenoord leidt in de Kuip na 36 minuten spelen met 2-0. Tweemaal Guidetti tegen Vitesse. En mocht Feyenoord winnen, dan wordt het derde in de competitie. Een gezamenlijk derde samen met Heerenveen. Momenteel koploper is PSV, dat met 4-1 won van de Graafschap. En dus weer uh, naast de AZ is gekomen qua punten, maar wel een beter doelsaldo heeft. PSV, een gemakkelijke middag vandaag in Eindhoven tegen de Graafschap. 4-0 stonden bij de rust. De goals van Mertens, Toyvon en Mata. En Lens en Vermoed maakten er na de rust nog 4-1 van. Jan Rolfs sprak met de coach van PSV, Fred Rutte. Fred, hoe kan dat toch dat PSV altijd goed begint en dan de wedstrijd uh, minder eindigt? Nou, het is niet altijd hoor. Maar, Vaak wel. Nou, het is nu, de, de, de, omdat dat blijft nou, in het geheugen is het altijd heel erg uh, fris en dat blijft dan hangen. Dat is dan op basis van uh, de afgelopen wedstrijd en nu en vandaag. Laat ik het anders stellen. Hoe moeilijk is het om het niveau van de eerste helft dan vast te houden in de tweede helft? Uh, voor mij als coach dan zeg je van, nou, dat is niet zo moeilijk. Maar ik heb zelf gevoetbald. En dan weet je namelijk ook dat, uh, ja, dat bijna nooit twee helften gelijk zijn. En uh, het contrast tussen de eerste en de tweede helft ja, was, was, was heel erg groot. Ja. Ja, het baltempo was wat lager. En, en dan zie je namelijk ook dat, uh, dat we niet zoveel kansen kunnen creëren meer in, in de... In de tweede helft. En dat heeft ook te maken met een tegenstander. Een tegenstander die iets ander had anders had geformeerd. Ze dus we dichter bij elkaar. Ze gaven wat minder ruimtes weg. Ja, en ondanks dat, denk ik, dat we in de tweede helft nog wat twee of drie kunnen, hadden kunnen maken. He, Fennig gewoon een keer. Uh, ik dacht Kevin nog een keer. Dus wat dat betreft... Uh, ja, is, is de tweede helft... Ja, geeft, geeft toch een vreemd gevoel. Beetje anticlimax ook. Nou ja, kijk, iedereen gaat naar binnen in de rust en staat 4-0 en denkt met sprankelend voetbal. En uh, ja, alles paste in die, in die eerste helft. Dan, uh, en het publiek verwacht dan ook uh, eh, dat dat een, eenzelfde stukje zal zijn in de tweede helft. En dan, dan is men teleurgesteld. Het publiek gaat nu rond de 80ste minuut al naar huis. Ja, misschien hebben ze het wel koud gehad, dat, dat weet ik niet. Uh, maar maar dat, dat is wel een, uh, ja, een vervelend gegeven. En, uh, ook voor onszelf hoor. Dat, aan de andere kant is het wel weer zo dat ja, je wint weer met 4-1. Uh, tegen Doebert, dat mag niet. Dat is, uh, dat is ook weer een moment van concentratieverlies. Achterwaarts lopen, duel niet aangaan. Ja, en dan staan kijken van wat er gebeurt. Ja, dat, dat moet er bij ons heel snel uit. goed Je bent weer koplopen. ja dat, dat was de doelstelling voor vandaag. en, uh, en Dat hebben we bereikt. En, uh, en We hebben uitgelopen op doelsaldo weer. En, ja, ik denk dat uh, het had groter kunnen zijn. Dat is niet gelukt in de tweede helft... Ja, iedereen is bijna heel gebleven, behalve Jacques-Grie Labiat. Hoe is het daarmee? Die heeft wat laf van de lies en dan moeten we even kijken richting morgen... of dat een groot probleem zal worden voor de eerstkomende komende weken. You're making me feel I can do I can do and We laten Whitney Houston heel even voor wat het is. Andy Houtkamp, want wat gebeurt er in de Kuip? Hensbal van uh, Kelvin Leerdam. Goed weer gezien door Buur, De scheidsrechter die uh, een penalty geeft aan Vitesse. Erwin Mulder in het doel. De keeper heeft uh, dit seizoen al vijf penalties uh, uh, tegen zien krijgen. Heeft daarvan eentje gestopt. En dan ben ik benieuwd wat hij gaat doen bij de penalty van Nicky Hofs. Uh, de vorige penalty van Vitesse die ging er niet in. En nu staat Nicky Hofs, ex uh, Feyenoord staat achter de bal. Moet even de bal netjes op de stip leggen van uh, Gusebujuk. Zo hoort het ook. En dan gaat Hos de aanloop nemen. En uh, gaat proberen de bal erin te schieten. Het was inderdaad Hens van Leerdam. 2-0 staat het nog. 2-1 is het. Want hij schiet hem feilloos binnen. Nicky Hos. En uh, uh, zorgt ervoor dat de wedstrijd weer open is. 2-1 rare bewegingen uh, van Hoss. Uh, nou ja, het zijn uh, de bewegingen richting zijn eigen publiek gelukkig. En dan uh, mag je dat uh, doen. Brengt de bal terug. Feyenoord dus 2-1 voor doelpuntenmaker uit een penalty Nicky Hofs vlak voor rust. Gaan wij het hebben over de gaafschap weer dat met 4-1 verloren bij PSV. Want ja, het is hekkensluiter geworden afgelopen week... omdat VVV en Excelsior om en om nog wel eens een partijtje winnen. Maar de Graafschap heeft dan wel weliswaar wel wat minder wedstrijden gespeeld... maar staat daar helemaal laatste. Het speelde een aparte wedstrijd, het in over tegen PSV... stond met 4 achter bij de rust, maar na de rust bood het redelijk verzet... en uiteindelijk kwam het toch terug tot 4-1, maar al met al wel hekkensluiter. De coach, Andries Ulderink, in gesprek met Jan Rolfs. Laten we bij het begin van de wedstrijd beginnen. De penalty voor Mertens, hoe, hoe hebben jullie dat gezien vanaf de kant? Ja, scheidsrechter fluiten en dan uh, wijst hij naar de stip en dan geeft hij een penalty. Kijk, uh, ik ben geen trainer die na aflopen over een beslissing van een scheidsrechter... wat uh, gaat zeggen, kritiek gaat geven... Uh, aan de reacties uh, weet iedereen denk ik wel uh, voldoende. Uh, Scheizert had het zelf volgens ons, maar ook wel in de, in de gaten. Ja, dan kom je uit bij PSV heel snel op 1-0 achter. Nou ja, dan als er nou iets uh, niet... Nou, eigenlijk de doodsteek. Ja, wat, wat iets uh, wat nou niet moet gebeuren is dat je tegen PSV zo snel op achterstand komt. Daarna, vind ik, moeten we onszelf uh, vooral een spiegel voorhouden. Omdat ik vind dat we tot de rust uh, een aantal uh, dingen verdedigend... niet volgens afspraak hebben gedaan. En uh, dan sta je uh, ook met rust op een onoverbrugbare afstand. Naar rust doen we het beter. PSV natuurlijk een tandje lager. Uh, maar goed... Uh, Verloren middag, de eerste helft. Ja, wat niet, niet aan de afspraak hebben gehouden, gewoon slap verdedigd. Ja, maar goed, uh, het heeft ook te maken met hoe sta je ten opzichte van je tegenstander in de rugdekking als iemand kort zit. En uh, dat klopt er gewoon niet. En uh, we stapten soms veel te snel uit. De tweede helft hielden het veel compacter. Komt PSV ook nog wel tot 2-3 uh, hele goede kansen, maar veel minder dominant als in de eerste helft. Bij 2-3-0 is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Hè? Dan gooien jullie ook de handdoek. Hoe snel ga je dan denken aan de volgende wedstrijd tegen VVV, die heel belangrijk voor jullie is? Ja, en natuurlijk, uh, Jean-Paul stond al op een gele kaart. Uh, maakt al een overtreding met een, uh, waar hij eventueel ook uh, geel voor had kunnen krijgen. Dus in die zin uh, snel ingegrepen om uh, daar geen risico's verder in uh, te nemen. Van de Pavert komt? Ja, van de Pavert komt dan. En ook in de rust gezegd: oké, okay, jongens, de uh, uh, zaak is iets anders uh, proberen aan te pakken. Nou, dat hebben die ons prima gedaan. En uh, vooral ook geen domme kaart te pakken. En de tweede helft uh, geeft de burger moed. Ja, nou goed, kijk, uh, zo, zo is het. Hè. Je moet bij dit soort wedstrijden ook de positieve dingen eruit halen. Je, je scoort toch nog een doelpunt. Uh, je, je geeft tweede half wat minder weg. Je stond iets beter. Uh, Jill uh, was ik toch over die momenten dat we hem aan de bal konden krijgen. Vermoed, jullie ja, nieuwe man. Ja, ja, ja, pak dan eens een doelpuntje mee. En je ziet dan alles dat jongen prima kan voetballen. Dus wat dat dan gaat, uh, ook wat positieve dingen. Kwamen jullie hierheen met toch de hoop op een punt? Ja. Is het eerlijk? Ja, natuurlijk. Nee, kijk, kijk, je hebt PSV natuurlijk uh, vaak uh, zien spelen. En dan zie je dat ze altijd in de beginfase enorm veel druk... heel dominant spelen, veel beweging. Maar je ziet ook gaandeweg de wedstrijden... dat dat vaak weer wat terugloopt. <laughs> nou ja, dan wil je in het begin uh, geen doelpunt tegenkrijgen. Nou ja, goed, uh, iedereen heeft gezien hoe snel uh, dat is uh, gegaan... en op de manier waarop. En dan van PSV de Graafschap weer naar Feyenoord-Vitesse... en die houdt kamp uh, 2-0. Leek eigenlijk al een klein beetje gelopen, hè? En dan? Ja, maar ze yes. zijn toch een beetje de weg kwijt, hoor. Feyenoord na die... Uh... Uh, uh, aansluitingstreffer van uh, Nicky Hofs uit een penalty. Diezelfde Hofs gaat nu vanaf de linkerkant in de slotminuut van de eerste helft. Een hoekschop nemen, de vierde voor Vitesse. Vitesse dat het overigens wel verdient door een doelpuntje. Want we hebben zeker niet uh, slecht gevoetbald in deze eerste helft. Er zit in de laatste minuut een sneeuwballengevechtje van één kant. Richting Nicky Hofs die nu met de hoekschop komt. Bij de eerste paal doorgekopt. En dan scheelt het maar heel weinig. Of uh, die bal uh, was er zomaar ingevlogen. was was die uh, heel dichtbij was om uh, ...de 2-2 te maken. En zo wordt het opeens stil in het uh, stadion. Want ziet het uh, publiek dat toch uh, zeer blij was met... Uh, uh, ...het was trouwens jan ari van der Heijden die uh, de kopbal uh, losliet, ...maar dat terzijde. Uh, dat het publiek dat zag dat Feyenoord in uh, Veilige Haven leek... ...bij die 2-0 voorsprong en uh, misschien wel meer... ...dan uh, zie je opeens dat uh, Vitesse bijna langs zij komt... ...in de slotminuut van deze eerste helft. 1 uh, minuut extra tijd is ingegaan. En uh, de bal wordt naar voren geramd, uh, Janari van der Heijden kan de bal koppen en meenemen is het Chanturia die tegen de grond gaat en een vrije trap meekrijgt van de goed fluitende, maar lastig scheidsrechter scheidsrater die veel beslissingen moet nemen, die zo moeilijk zijn met penalties bijvoorbeeld. En ook die hensbal waar Guidetti de 1-0 bij maakte, dat had hij wel mogen zien en deed hij niet. De scheidsrechter van dienst. We zitten in de slotseconde. De vrije trap is genomen door Vitesse. Kijken wat Buutner met de bal kan. Hij speelt de bal naar Van Aanholt. Van Aanholt even terug naar Kalas. Kalas naar Buutner. Buutner bal breed. En zo lijkt het erop dat we gaan rusten met een 2-1 stand. Of de die de Superbal van Cassia moet aankomen. Vooralsnog niet omdat Schalk er half tussen zit. Maar komt de bal in de voeten van Butner. Butner bal even terug naar Van der Heijden. Van der Heijden terug naar Butner. Halverwege de helft van Feyenoord is het nu wel genoeg. Zegt Gusebueck. We gaan rusten. Tweemaal Guidetti voor Feyenoord. Eenmaal Hofs voor Vitesse. Betekent een ruststand bij Feyenoord. Vitesse van 2-1. voeringen geweest van dit nummer. Dit was Jim Croce, Bad Bad, Leroy Brown. Shorttrack is ineens een beetje in opmars in Nederland. Prachtige resultaten bij de EK een aantal weken geleden. Gisteren medailles en een heel sterk bezet veld bij de wereldbekerfinales, ook in Nederland dit weekend in Dordrecht. Um, bij ons nog een wat jongere sport voor het gevoel... maar er uh, zijn ook al legendes in deze sport. En de schaatser met het grootste verleden komt uit Zuid-Korea... waren shorttrack-legenden. Reeks blessures heeft hij gehad... maar nu richt hij het vizier helemaal op de spelen van Sochi. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelis. Ook, oh, ik heb daar nog een aantal mensen die mee willen doen. Ja, ik wil ook wel meedoen aan de mutje op, mutje af, de short track quiz. Hebben we er zin in? Dat dacht ik wel, hè? Ik zeg, hebben we er zin in? Kom nou maar op met die vragen. Wie is de meest succes succesvolle short op de Olympische Spelen aller tijden qua gouden medailles? Pet je op, is dat uh, Wang Meng of is dat B, Apollo Ono? Dat is natuurlijk Apollo Ono. Ik geef jullie, ik, ik jullie geven allemaal hetzelfde antwoord, je kunt nu allemaal af zijn, hè? Wil niemand een kans nemen? Nee, ik ben er zeker van. Echt niet? Nee. Ik, ja, nou, ik hoor iemand zeggen ik zou het doen. Nee, Apollo Ono, dat is hem. Ja, jullie hebben het allemaal fout. Ah, verloren. Ja. In Dordrecht geen Ono en ook geen uh, Wang Meng, maar... Dit is een groepje Koreanen, hè, die laat zich horen vanaf de tribune. Ze nemen foto's en dat doen ze van een man die langs de baan staat met een Russisch jasje aan. He's uh, a South Korean uh, player. That person is a gold medalist, and then she, he sort of moved to Russia, so we we're just saying hello to him. An Hyun Soo, that's his name. The emperor of the world's short track race. A man with an unbeatable brilliance and overwhelming record, he's writing a new chapter in the world's short track history, and here we begin the story of An Hyun Soo. Aan Joen Soedus. Een echt short track fenomeen. Met name het afgelopen decennium. C. Ja, Juffermans, jij hebt ook tegen hem gereden natuurlijk hè. Wat is dat voor een man? Dat is de beste die we ooit gehad hebben. Punt. Echt waar? Ja, die jongen die was... Helaas was zoveel beter dan de rest. Vijf keer wereldkampioen als ik het goed heb. Hij won drie gouden plakken in Turijn. Die jongen was zo uitzonderlijk. Wat was nou precies zijn klasse? Ik hoor van alles over die passeerbewegingen van hem. Hè? Hoe hij kon passeren. Uh, hij kon uit uh, ja, verslagen positie, althans wat leek. Kon die, uh, ja, hij kon bijna achteruit iedereen inhalen. Het was echt fantastisch om te zien. En het doet me pijn eigenlijk als ik hem nu zie struggelen met zijn blessures, operaties... Uh, ja, hij kan twee, drie weken trainen, is dus weer een week eruit, twee weken eruit. Hij heeft zijn knie ooit gebroken en volgens mij is hij echt meerdere keren aan zijn knie geopereerd. En dat, ja, dat blijkbaar, voor, zelfs voor zulke kampioenen, die zo ver boven hun eigen sport bijna uitstijgen... is het dan blijkbaar moeilijk om terug te komen. Want het is niet alleen maar een succesverhaal, het verhaal van An-Yoon-Soo... Na 2006 ging het mis. Hij kreeg conflicten met de bonsbobo's in Korea. Hij kreeg blessures en werd daardoor voorbijgestreefd in het Koreaanse team. En dat leidde uiteindelijk tot het nieuws. Now another news: the three-time Olympic champion in short track speed skating, Ann could start competing for Russia. Hij aanmaakte de overstap naar Rusland. in health Hij staat hier dus als een Russische Koreaan, of eigenlijk als een echte Rus, want hij is genaturaliseerd. Is dat zijn e. Het de enige manier om nog op de grote toernooien te komen. Na al dat blessureleed. Ja, de Koreanen altijd sterk natuurlijk. Nou Weet je wat is? Als je buiten de ploeg valt, dan is er vaak niks meer. Uh, en in Rusland is hij, uh, is hij een van die jongens. Kan hij alles meetrainen. Hij kan World Cups rijden. Hij kan langzaam. Weet je, we hebben nog twee jaar. En ik denk dat hij echt uh, die, tijd, uh, die tijd gebruikt uh, om zich echt voor te bereiden op te spelen. En ik moet wel zeggen... Ik denk dat die 10.000 dollar per maand uh, dat ook nog wel een zetje in de rug is geweest uh, voor hem. Maar hij heeft zijn vizier wel echt gezet op Sochi. Hè? Hij wil nog een keer. Ja, maar het zou... Weet je, mijn short hart gaat sneller kloppen als ik, hem, uh, als ik alleen al aan hem denk, bij wijze van spreken. En het is natuurlijk fantastisch zijn als zo'n man echt weer mee gaat doen uh, voor de plakken. Hij uh, rijdt hier eigenlijk alleen maar de relay, hè? Ja, en hij komt gewoon nog niet mee. Het is dus, dus echt zonde om te zien, maar uh, in de relay zo nu en dan... Weet je, zo nu dan zie je hem, zie je hem het ijs raken dat je denkt van ja, dat kan bijna niemand. En dan, dat is wel echt top. En zelfs als er geen nieuw succeshoofdstuk bij komt voor Ahn Jung-soo, dan blijft hij voor altijd dat short-track fenomeen uit Korea. Hij is vol met passie en efforts om zijn droom te which die hij helemaal op zijn eigen kreeg. Ahn Jung-soo's challenge on ice begint nu. Short track fenomeen en ik sprak u van die World Cup finales. De relayploegen van Nederland zowel bij de mannen als de vrouwen komen nog in actie op de, in de finale. En u hoort daar uiteraard later over bij ons. I, is the stay with me Never thought I'd regret the excuses that I've made Like a song It'll fade If there's Feels it music plays on my mantra. Watch me forget yeah. <laughs> about missing you. Oh, oh, oh, oh. So I put my feelings out to try. Love one day. I'd I'm van zeven jaar geleden van het album Catching Tales. Zeven jaar geleden? Ja, oké, okay, ja. ja. Steeds hoog uh, in de lijst. Dan dan een supermarktmuziek. Ja. Igor Sijsling heeft het uh, Challenger-toernooi in het Franse Quimper gewonnen. Hij rekende in de finale met 6-3 en 6-4 af met de Tunisier Malik Yaziri. Met die zege op zak mag Sijsling komende week zijn opwachting maken in het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. Want hij kreeg afgelopen vrijdag van toernooidirecteur directeur Richard Kraaiecek de laatste wildcard. Radio 1. NOS -journaal. Het is bijna half zes, hier zijn de hoofdpunten met Martijn van Beek. Veel landen in Midden- en Oost-Europa zijn boos over het meldpunt dat de PVV afgelopen week opende. Op een website kunnen mensen klagen over overlast door bijvoorbeeld Polen of Roemenen. Tien ambassadeurs van EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa hebben een gezamenlijke brief opgesteld... die morgen naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer wordt gestuurd. Tijdens de Veluwe-meertocht van gisteren zijn twee schaatsers zwaar gewond geraakt. Ze reden tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal op elkaar. Een man van 57 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere schaatser, een man van 55, is er minder slecht aan toe. De organisatie bespreekt morgen wat er is misgegaan. In Athene is het Griekse parlement bijeen voor een debat over een cruciaal pakket bezuinigingen. Alleen als een meerderheid voorstemt, krijgt Griekenland een nieuwe geldinjectie... Dit keer van 130 miljard euro. Buiten het parlement wordt gedemonstreerd. Betogers gooien met stenen en brandbommen. De politie gebruikt traangas. En in het oosten van Congo is een privévliegtuig met regeringsfunctionarissen neergestort. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen. De belangrijkste adviseur van president Kabila en de piloot. Het toestel raakte bij de landing in de stad Bukavu van de baan. En tot zover de hoofdpunt. Het weer. Pak over het is bewolkt en er stroomt heel geleidelijk zachtere lucht onze kant op. Maar wat je wel vaker ziet als dat langzaam gaat... is dat je dat aan de grond niet zo goed merkt. Want alleen op de westelijke waddeneilanden is de temperatuur echt goed boven nul gekomen. En in de rest van het land vriest het gewoon nog. Dat doet het ook vannacht op de meeste plaatsen, zo 0 tot min 4 graden. Het is bewolkt, af en toe klaart het eventjes een klein beetje op. Op dit moment valt er van tijd tot tijd nog wat sneeuw. In de nacht zou dat in de kustprovincies regen kunnen zijn. Dan kan het ook ijzelen, want de grond is gewoon nog ontzettend koud. En verder kan er ook mist ontstaan en dat zou dan weer kunnen aanvriezen. Dus hoe je het ook went of keert, de kans op gladheid is vannacht en morgenochtend vroeg gewoon vrij groot. Dan morgen in de loop van de dag oplopende temperaturen naar 2 graden boven 0 in Limburg en plus 6 in het noordwesten van het land. Bewolking, nevel, misschien nog wat mist hier en daar en in de loop van de dag neemt de kans op regen weer toe. Uh, regen in de kustprovincies, want in het binnenland zou het ook gewoon nog wel weer even kunnen sneeuwen. Dan hebben we de komende dagen steeds temperaturen dicht bij het vriespunt in de nacht. En dat betekent dat de kans op gladheid ook groot blijft. Overdag is het plus 5 en eigenlijk alleen dinsdag wat langer een droge periode en misschien wat zon. Twee minuten over alle zes, het laatste blok van langs de lijn. Natuurlijk houden we op de hoogte van de aflossingsploegen bij het short tracken. We nemen de tweede helft mee. Feyenoord Vitesse. Het is daar nog rust 2-1 Leid Feyenoord. twee-maal Guidetti en eenmaal Hof voor Vitesse. Maar we werpen natuurlijk, we gaan er bijna van stotteren, we werpen ook een blikje over de grens. Buitenlands voetbal langs de lijn. In Italië ging Internationale opnieuw onderuit. De nummer laatste van de serie A Novara was met 1-0 te sterk voor Inter. Wesley Sneijder keerde terug in de basis. Vorige week mistijd verloor die wel met Aas Roma... vanwege een bovenbeenblessure. Inter staat nu vijfde in de serie A op 11 punten van AC Milan. De stadgenoot boekte een belangrijke overwinning. Uit het strijd tegen Ordinezen, de nummer 4 in de serie A, werd met 2-1 gewonnen. En daardoor heeft Milan nu de leiding in de hoogste Italiaanse divisie, maar Juventus volgt op twee punten met twee wedstrijden minder gespeeld. De oude dame uit Turijn kwam niet in actie omdat de uitwedstrijd tegen Bologna werd afgelast vanwege zware sneeuwval. En dan gaan we naar Engeland waar Manchester City weer op kop kan komen. De ploeg is een goed half uur bezig aan het uitduwel met Aston Villa. En bij winst neemt City weer twee punten voorsprong op Manchester United. De stadgenoot daar het zo over gaan hebben. Maar eerst even de stand bij Aston Villa Manchester City. Na 32 minuten staat het daar 0-0. Stadgenoot United won dus de veelbesproken topper tegen Liverpool. Confrontatie tussen beide teams leidde eerder dit seizoen tot de lange schorsing van Luis Suá. Suarez, voormalig ajax zou racistische opmerkingen hebben gemaakt richting Patrice Evra, de Franse verdediger van United. Gisteren kwam het weer tot een confrontatie tussen beide campanen. en Suarez weigerde voor aanvang van de wedstrijd Evra de hand te schudden. Dit leidde tot een woedende reactie van Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, de manager van Manchester United. I thought it was a disgrace En Patrice said, "What was in the morning?", And Patrice said, I'm, not, "I'm keeping my dignity. I'm shaking his hand. I nothing to be ashamed of."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 Hij was woest, hoorde u wel. Disgrace Het was een schande. Patrice Evra zei vanmorgen tegen mij... ik heb mijn waardigheid en geef hem dus gewoon een hand. Suarez is een schande voor zijn club. Ze moeten hem wegdoen. Dat is mijn mening. In een sfeer zoals die rond deze wedstrijd nu was... met al die aandacht zal hij een schande zijn voor elke club, zei Ferguson. Na afloop probeerde Evra overigens op zijn beurt Suarez te provoceren... door opzichtig juichend voor hem te gaan staan. Een actie die even min op de waardering van Ferguson kon rekenen. Het voetbal zelf dan. Manchester won met 2-1. Het doelpunt van Liverpool werd gemaakt door, inderdaad, Louis Soares. In een verklaring op de website van Liverpool... heeft Soares inmiddels vandaag zijn spijt betuigd. Hij vindt achteraf dat hij de hand van Evra had moeten schudden... voor de wedstrijd. Tottenham Hotspur dan. Het gaat maar goed en, en staat nu stevig op de derde plaats. 5-0 wonnen ze van Newcastle United. Tim Krul had al twee goals binnen vijf minuten om zijn oren. Rafael van der Vaart ontbrak overigens een blessure bij Tottenham... dat vijf punten minder heeft dan Manchester United. Chelsea raakt steeds verder achterop, staat er nu naar de vijfde plaats... Een 2-0 nederlaag bij het Everton van John Heitinga, die de hele wedstrijd speelde. Royston-Drenthe viel daarin. Stadgenoot Arsenal ging Chelsea voorbij door een 2 0 overwinning bij uh, Sunderland. De winnende treffer werd in blessuretijd gemaakt door Jerry Henry, de huurling, die volgende week moet terugkeren naar zijn werkgever, de New York Red Bulls. Dan Even een slokje water. In Spanje kan Real Madrid de voorsprongen Barcelona vergroten tot 10 punten. Vanavond om half tien neemt de koninklijke op tegen Levante. Barcelona maakte namelijk een enorme misstap bij Osasuna gisteravond. In Pamplona stond de thuisploeg halverwege de eerste helft al met 2-0 voor. Barça vocht voor wat het waard was, maar het leverde de ploeg van Guardiola geen punt op. Het werd uiteindelijk 3-2. Dan gaan we naar Duitsland. Een strijd om de Duitse landstitel heeft Huub Stevens met Schalke 04 een gevoelige klap moeten incasseren. Schalke was kansloos in de topper bij München-Gladbach. En door de 3-0-nederlaag zakte de ploeg van Stevens naar de vierde plaats in de Bundesliga. Borussia München-Gladbach versterkte de derde plaats en heeft een puntachterstand op de nummer 2 Bayern München. Bij dat Bayern München moest Arjen Robbe opnieuw genoegen nemen met een invalbeurt. Hij zag vanaf de bank dat zijn ploeg weinig problemen had met Kaiserslautern. Door doelpunten van Gomez en Muller werd het 2-0. Robbe kwam na een uur in het veld. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenike gaf na afloop zijn mening over de reserverol van Robbe. Wir gehen im Verein daar trotzdem zeer sehr... sachlich mee om um en uh, fertig hinteraus. En de Spieler, vind ik, macht het ook goed. Er gaat daar zeer professionell mee om. Hij heeft heute das gemacht, wat man van hem erwarten darf. Er is reingekomen en heeft sofort für Druck gesorgt, heeft goed gespielt. En dat is genau die richtige Antwoord. Ja, hij zegt, elke speler moet daarmee leren omgaan. De trainer beslist dat. En uh, uh, Robben heeft er vandaag zeer professioneel op gereageerd. Hij is ingekomen, heeft druk gezet. Dus hij heeft ook het goede antwoord erop gegeven. Bayern heeft twee punten achterstand op Borussia Dortmund. De koploper maakt in eigen huis geen fout tegen Bayern Leverkusen. Het werd wel maar 1-0. Het enige doelpunt werd gemaakt door de Japanse spit Shinji Kagawa. Dortmund is nu alweer 15 wedstrijden ongeslagen. En het is Super Sunday in België. De koploper Anderlecht was met 2-1 te sterk voor de nummer 4 Standard luik. En vanavond neemt de nummer 2-A-agent erop tegen de nummer 3 club Brugge. En bij ons is ook nog een uh, wedstrijd bezig in de top van de eredivisie. Feyenoord tegen Vitesse dat ook zo graag omhoog wil. Dat is 2 met rust, Andy? Nog steeds 2-1. We zitten uh, net na rust, anderhalve minuut in de tweede helft. Een Vitesse in de aanval. En een heel aardige aanval. En daar is uh, bijna de gelijkmaker. Ja, Feyenoord is de, de weg kwijt. Bijna, omdat... Uh, uh, Chanturia de bal niet onder controle kreeg. En Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord, de bal kon oppakken. Maar opvallend bij Feyenoord na het uitvallen van Jordi Klaas. Is het uh, spel beduidend uh, minder geworden. En heeft Feyenoord uh, veel moeite ook nu weer. Slechte bal van Amadi En kan Vitesse overnemen met Nicky Hofs. Hofs uh, uh, komt dan weer Elamadi tegen. Die zich uh, herstelt en de bal van Hofs afpikt. En nu met een hakje probeert Bakal te breken. Dat lukt ook. Bacal bal naar voren naar schaken. Schaken weer naar buiten naar Bakal. Bakal houdt de bal niet binnen. De bal gaat over de zijlijn. Feyenoord eh, krijgt nog een flinke dobber in de tweede helft. Aan dit eh, Vitesse. Beide ploegen verder niet gewisseld. Alleen dus Mococcio voor de geblesseerd geraakte Klaasi. Feyenoord 2-1 twee voor. Tweemaal Guidetti. En eh, Hofs voor Vitesse. De bal gaat naar voren. Wordt opgevangen door eh, El Amadi. El Draait zich vrij en speelt de bal dan naar Schaken. Schaken gaat eens lopen met de bal aan de rechterkant van het veld. Probeert er binnen door te steken op Bakal. Maar die krijgt de bal niet onder controle. En dan Van der Heide die de bal hard naar voren ramt. En dan probeert Hofs bij Vlaar ongeveer in zijn nek te kruipen. Dat kan ook makkelijk, want Hofs is drie koppen kleiner. En eh, Vlaar heeft wel wat last van zijn been. Maar dat is een eh, keiharde Noord-Hollander. Ook te zien aan de korte moutjes. Hij eh, verbijt de pijn. De inworp is, eh, want de bal is over de zijlijn gegaan voor Vitesse. Wordt eh, genomen. Op Havenaar. Havenaar, de lange spits van uh, Vitesse. Die misschien wel gewisseld gaat worden in de tweede helft. Voor Reis. Die nog een leuk onderhondje had. Met Ronald Koeman. En dat zal waarschijnlijk in het Portugees zijn gegaan. Want veel meer spreekt uh, de Braziliaan niet. Uh, de Braziliaan die nu aan het warmlopen is. Reis dus, Jonathan Reis. 2-1 voor Feyenoord. Vrije vrij trap voor Feyenoord. Een meter voor de middellijn. Wordt genomen door Leerdam. Gaat de bal richting Guidetti. Op de borst van Guidetti. En dan uh, moet Bacal. ...voor het vervolg zorgen. Speelt hem terug naar Guidetti. Krijgt hem net niet langs zijn tegenstander. En dan het schot van Mokoccio wordt gekraakt. Kan Vitesse eruit en kan er snel uit. En dan komt Mulder ver uit zijn doel. Ramt de bal naar voren. En zo is het een beetje rommelig. Al drie minuten in de tweede helft. En staat het nog altijd 2-1 voor Feyenoord tegen Vitesse. MUZIEK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 so i'll close my eyes look behind i'm moving on moving on so i'll close my eyes look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 Zo, ZANG Michael Kawanka en homegan. We gaan even door de recht voor aan praten met Edwin Cornelissen. Wildbeker, shorttrack finales, relays, de ploegen. Vrouwen en mannen, de finales zitten erop. Vertel het maar, Edwin. Nou, in ieder geval een gouden plak voor de mannen. En dat is een prachtige prestatie van de relaymannen van Nederland. Zeker als je bedenkt dat ze Olympisch kampioen Canada hebben verslagen. Dat ze Korea natuurlijk ook een roemrucht short track land hebben verslagen. Het was een prachtig klapstuk eigenlijk. Met dank met name ook aan Shinky Knecht. Die het uh, spektakelstuk prachtig afmaakte. Hij uh, maakte het uh, uh, individueel af uh, op de laatste twee rondes. Die moest hij in zijn eentje rijden. En uh, daarmee klom hij op naar uh, de eerste plaats in die, uh, die aflossingsrace. Dat was een uh, heel mooi slotstuk. Uh, dat maakte in ieder geval goed dat uh, de individuele afstand van Chicky Knet... De 1000 meter minder verliep, want hij werd gedisqualificeerd vroegtijdig in het toernooi. dat overkwam ook Jorien Ter Mors op de 500 meter individueel. Ja, bij de vrouwen was ook de hoop vooral gericht op uh, de relay, op de aflossing. En daar ging het ook net mis eigenlijk uh, buiten de schuld van Oranje om. Want uh, Anita van Doorn, een van de leden van de Nederlandse ploeg... ...die werd opzij geduwd door... Uh, die Italiaanse vrouwen. Anita van Doorn die miste daardoor een blokje in de bocht. en Dat betekent dat ze de bocht opnieuw moest gaan nemen. En dan is je klassement natuurlijk omzeep. De Italianen werden weliswaar gedisqualificeerd. De Nederland schoof dan wel een plekje op in het klassement. Maar verder dan de vierde plaats kwamen ze niet. Dus moest het komen van de mannen. Dat gebeurde ook. Het is een mooi slotstuk van een uh, mooi toernooi in Dordrecht. Volle hal, prachtige ambiance, publiek op de banken. Met name gisteren was heel succesvol voor Nederland. Met bijvoorbeeld een 1000 meter finale met drie Nederlanders individueel. Maar uh, deze afsluiting met uh, het relay succes voor de oranje mannen mag er ook wezen. Ja, gaan wij het hebben over uh, het voetbal dan weer. Hè? gaan wij weer terug naar uh, de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse. V mist Feyenoord Klaas hier een klein beetje, Andy? Nogal, uh, Twan. Uh, die uh, sinds hij weg is, uh, ik zei het al in mijn vorige flits... is het uh, helemaal mis met Feyenoord wat uh, opbouw betreft. Uh, Mococcio, in zijn positie kan toch niet een stempel drukken op het middenveld. Nu is Vitesse weer weg met Van Aanholt. Mooie actie van Van Aanholt, maar wordt net niet bereikt door Chanturia, die nu probeerde Van Aanholt weer te bereiken. Maar nee, Feyenoord uh, heeft het niet. De bal gaat weer over de zijlijn en Vitesse mag gooien. Vitesse wordt sterker en sterker. Kreeg zojuist ook nog een uh, mogelijkheid uh, via Chanturia. Maar dat uh, wilde niet lukken. Piet Veldhuizen heeft de bal met een ferme trap naar voren geramd. op het hoofd van Bruno Indi En dan uh, Vitesse toch weer. In de aanval gaan omdat de afvallende bal bij. Wie is dat? Marco van Ginkel terecht is gekomen. Maar die speelt hem helemaal terug naar zijn keeper. Nee, ik uh, vind het jammer voor uh, Ronald Koeman om te zien dat uh, de ploeg een beetje in elkaar zakt. En men zal zich uh, moeten hervinden om uh, dit Vitesse, dat zeker niet slecht voetbalt, uh, van zich af te houden. Als weer van Ginkel uh, weg is, speelt de bal naar buiten. Uh, naar Chantouria. Die heeft Nederland tegenover zich. En brengt de bal voor het doel. En daar is bijna het doelpunt van uh, Havenaar, die de bal niet lekker op zijn hoofd krijgt. De lange, eh, dik twee meter lange spits van Vitesse komt wel omhoog. Raakt de bal ook. Eh, uitstekende voorzet vanaf de linkerkant. Maar zijn kopbal gaat naast het doel van Mulder. Feyenoord in de problemen. Ondanks de 2-1 voorsprong. Na 10 minuten spelen in de tweede helft tegen Vitesse. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met PSV de Graafschap 4-1. Bij de Rust was het al 4-0. 1-0 Mertens strafschop 2-0 Toijvonen. 3-0 Matas, 4-0 Lens. Vermoed deed nog wat terug na de pauze voor de Graafschap. De wedstrijd was in 45 minuten al helemaal gespeeld. Trainer Fred Rutte constateerde dat zijn ploeg die daar na de eerste helft ook zo overdacht. Nou ja, kijk, iedereen gaat naar binnen in de rust en staat 4-0. En ik denk met sprankelend voetbal. En uh, ja, alles paste in die, in die eerste half. Uh, en het publiek verwachtte nog.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 moet er heel snel uit en na de 4-0 ruststand schakelde trainer Andries Ulderink... en hebben we het over de graafschap in zijn hoofd al over... naar de belangrijke wedstrijd van volgende week tegen VVV. En wat doe je dan na zo'n wedstrijd? Probeer je toch vooral naar positieve punten te zoeken? Zo is het, hè. je moet met dit soort wedstrijden ook de positieve dingen eruit halen. Je, je scoort toch nog een doelpunt. Je geeft tweede half wat minder weg. Je stond iets beter. Dus wat dat er gaat, ook wat positieve dingen. Ik ja, ja. gelukkig, gelukkig dat hij ze wel gezien heeft. Sorry. <laughs> RKC Herveen werd 0-1 vandaag in Waalwijk. Nog een goal van Van La Parra vlak voor voor de rust. Het was een rode kaart voor Snow na een klein half uur spelen. Snow van RKC. Het lijkt een regelmatige en logische overwinning van Heerenveen. Dat was het eigenlijk niet, want RKC had recht op minimaal een punt. Trainer Ruud Brood baalde dan ook als een stekker. Ik heb er de ziekte in, net als mijn team. Omdat normaal gesproken je gewoon minimaal gelijk moet spelen. Ja, en dat is niet. En ik hoop dat het een keer mee zit. Dat wij als team een keer veel kansen tegenkrijgen... en ja, met 1-0 weggaan, zo... Dat is een beetje, denk ik, het lot van RKC. Ja, de rode kaart van Snow was trouwens een tweede in korte tijd. En dat betekent dat zijn trainer hem binnenkort uit gaat nodigen voor een gesprek. Nou, ik denk wel uh, dat je dat uh, zeker met die vender over moet hebben. Omdat, uh, ja, dat is iets te snel te veel van het goede. En dat heeft hij niet nodig. Hij is een uh, speler met heel veel kracht en fysiek. En ook wel uh, normaal gesproken uh, goede controle aan de bal. Maar ja, uh, dit is een moment wat er gebeurt. En uh, daar zal hij toch... Uh, Zeker uh, weer uh, naartoe moeten groeien, dat hij weer in balans komt. En ja, nu zijn we uh, voorlopig kwijt. En dan naar de winnende ploeg: Heer of heen. De ploeg speelde dus niet goed vanmiddag. trainer Ronjo was blij met de drie punten. Maar had hij eigenlijk genoten vandaag? Nou, het voetbal, vooral van de tweede helft, is een enorme tegenvallen. Ik vind dat we wel heel slordig waren. En eigenlijk, uh, nou, ja, op een heleboel posities, eigenlijk de hele wedstrijd uh, door. Maar als je dan wint, dan moet je de les eruit trekken. Want je weet dat, wat van tevoren hadden we het erover... er komt een keer een wedstrijd, dat het, dat het tegen zit. Alleen ja, vandaag zat het qua resultaat hartstikke mee. En de volgende keer moet het voetbal absoluut beter. En nou, vrijdag komt NAC naar ons toe, dus dat is de boodschap. FC Utrecht, ADO, Den Haag. Eerder deze middag om half 1. 1-1 eindigde die wedstrijd. Het was ook bij de rust al bereikt. De eindstand 1-0 de Moesje, 1-1 Immers. En na de mooie overwinning van vorige week tegen Ajax... gaat het weer langzaam de goede kant op. En Utrecht maar juist tegen ADO... had de ploeg volgens doelpuntenmaker maken Frank de Moesje... de drie punten moeten pakken. Ja, dat is op zich wel goed. Alleen, ja, toch dit soort wedstrijden moet je wel winnen... om helemaal weg te komen beneden. En dan hadden we gewoon goede stappen kunnen maken. En ja, dat had ik van tevoren gezegd. Alleen, uh, ja, niet verloren. Volgende week uh, weer thuis, dus uh, gaan we weer voor de drie punten. Nou, door Den Haag nam een punt mee, maar kwam niet geheel ongeschonden de wedstrijd door. Coutinho, Horvat en Vicento vielen alle drie geblesseerd uit. Trainer Maurice Stijn keek, ondanks de blessuregevallen en het gelijkspel, toch terug op een geslaagde middag. Ik moet mijn ploeg wel een compliment geven, want ik denk als je door de week een, een genadeloos pak slaag thuis krijgt van AZ... en je moet naar Utrecht, die bij uh, Ajax gewonnen hebben... Dan, uh, en en, en ja, uiteindelijk uh, denk ik dat het een terechte uitslag is met 1-1. Dan ben ik trots op die Dus hoe ze, hoe ze eruit zijn gekomen. Maar we moeten inderdaad, moesten inderdaad wat meer durven voetballen. In de rust ook aangegeven vonden we te veel ook in de eerste helft de lange bal op verhoek zochten. Nou, die floor alle duels van Schut, wat ook logisch is. Maar op het moment dat we de bal over de grond speelden bij, bij Sherry en Toornstra, dan kwamen we aan het voetballen. En daar hebben we denk ik iets te weinig mee gedaan. En dan maken. Lex Immers, die leverde afgelopen week zijn aanvoerdersband in. En dus is de vraag gerechtvaardig of hij het nog wel naar zijn zin heeft in Den Haag, Lex. Ja, zeker weten. Okay. Zeker weten. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En uh, nou ja, daar wil ik het eigenlijk ook bij laten. Ik, uh, ik wil heel de, ja, de mikmak dat uh, wat gebeurd is, wil ik achter me laten. En ik wil gewoon lekker gaan voetballen weer. En, uh, en gewoon lekker mezelf weer zijn. Ik wil mezelf, mijn oude Lex, weer terugkennen van vorig jaar. En uh, ja, dat ben ik tot heden op nog niet geweest, vind ik. En de vierde wedstrijd van vandaag is nog bezig in de KP in Rotterdam. Feyenoord tegen Vitesse en die houtkamp. Ja, Ronald Koeman zou het oude Feyenoord van de eerste 20 minuten wel terug willen zien. Want net was havenaar weer heel dichtbij. Uitstekende voorzet van uh, de linkerkant van Butner Kwam op het hoofd van die uh, lange Japanse Nederlander. Maar hij kopte de bal weer naast het doel van uh, Mulder. Nu is uh, Mokotjo in balbezit. Nou, dat doet hij goed. Uh, eigenlijk zijn eerste goede actie. En dan speelt hij de bal de diepte in naar Schaken. 2-1 de voorsprong voor Feyenoord nog altijd. Maar Vitesse had... De gelijk maken al verdiend met de mogelijkheden in de tweede helft. Goed verdedigend werk van Van Aanholt. Die de bal wegtikt voor de voet van Schaken. Levert wel in het waterkoude uh, Rotterdam een uh, inboorpop voor Feyenoord via Leerdam. Uh, Schaken probeert zich vrij te lopen. Krijgt de bal op de borst. Maar laat de bal van de borst springen. En dan ziet Buuk die een... Uh... Goede wedstrijd fluit hoor. Deze jonge uh, coming man van de uh, vaderlandse scheidsrechters uh, ziet dan een overtreding en uh, mag Vitesse een vrije trap nemen. Neemt hij bal richting Veldhuizen. Veldhuizen met links de bal trappend, maar doet dat niet goed in de voeten van uh, El Amadi. Maar El Amadi kan er weinig mee doen en dan is het Van Aanholt die uh, de bal verder transporteert naar voren richting Butner. Butner naar Havenaar. Havenaar komt balletje naar Van der Heijden. Van der Heijden wordt even... De, de voet was gezet door El Amadi en maakt daarbij een overtreding. Vrije trap voor Feyenoord halverwege de helft van Vitesse. Gespeeld 61 minuten. Nog altijd de 2 1 voorsprong voor Feyenoord tegen Vitesse. Gaan we naar de andere vijf wedstrijden die dit weekend al gespeeld werden. Het begon allemaal verrassend op vrijdagavond toen Heracles Almelo bij de buurman ging winnen bij FC Twente. Twente Heracles werd 2-3 gisteren aanzet. Je moest er even op wachten, maar ze wonnen gewoon met 2-0 thuis van Excelsior. Ajax won voor het eerst in 2012 met 2-0 uit bij NAC Breda... Roda, weinig kansen, maar wel weer Malki 1-0 winnen van NEC en VVV. Heel belangrijk, tegen het kwakkelende Groningen werd 2-0. PSV en AZ hebben allebei 45 punten uit 21 wedstrijden. PSV heeft een beter doelsaldo en is dus koploper. Heerenveen staat nu derde met 40 uit 21. Twente vierde met 39 uit 20 en uh, Feyenoord momenteel nog bezig dus tegen Vitesse heeft 37 punten uit 20 wedstrijden kan vierde worden als het wint thuis van Vitesse. Zesde Ajax met nu 37 punten uit 21 wedstrijden. Dan onderin 14 e FC Utrecht 22 uit 21. Ook NAC heeft 22 uit 21. 16de VVV 16 uit 21. 17de voorlaatste Excelsior 14 21. En de Graafschap staat laatste. 13 punten uit 20 duels. Was er in de eerste divisie vanmiddag ook geen wedstrijd. Koploper FC Zwolle wist niet te winnen van Go The Eagles. Het werd 0-0. Het duel tussen Den Bosch en FC Os werd afgelast vandaag. the year on. A like a firecracker, I'm a glow. When you're on the beach, you steal the show, yeah. En uh, die oud kwam zich ook nog wel weten herinneren. Het 1961, namelijk, Niels Sedaka met Callender Girl. Oh ja, de puberteit van Andy. Laten we het <laughs> daar maar niet over hebben. En die hebben het maar over voetbal hoor. <laughs> Toen trapte ik mijn wier uit elkaar. <laughs> het is uh, nog, even, met, uh, nog altijd twee voor Feyenoord met nog altijd toch problemen. Veel meer balbezit voor Vitesse. Geen echte grote kansen komt omdat de spits van uh, Vitesse Havenaar niet echt uh, heel balvast is. En ook niet uh, de mogelijkheden die hij kreeg met twee kopballen uh, kon benutten. Nu is is het weer die de bal in diepte inspeelt. Nou Van Adeld Van Adel met de voorzet. Is het uh, Van Ginkel die de bal volkomen verkeerd op de benen krijgt. En dan kan Schaken weer weg aan de rechterkant. 2-1, Feyenoord leidt. Tweemaal Guidetti, eenmaal Hoss voor Vitesse. Nu komt de bal weer bij Guidetti. Guidetti in het gebied. Kijken wat hij kan. Met Kashia tegenover zich. Nu met twee man tegenover zich. Want Van der Heide komt zich ook bemoeien met de verdediging van Feyenoord. Maar nog altijd balbezit voor Feyenoord. Is het een goed balletje richting Bakal? Maar Bakal raakt de bal kwijt. Die speelt geen gelukkige wedstrijd in de Kuip vanmiddag. En kan Vitesse weer overnemen. Het blijft bloedstollend spannend. Ondanks de koude temperaturen in de Kuip. Het publiek op het puntje van de stoel. En ziet dat het nog altijd 2-1 staat. Nu een overtreding gemaakt door Feyenoord. Vrije trap voor Vitesse. Het blijft spannend. Spannend tot de negentigste minuut. 2-1. Feyenoord leidt tegen Vitesse. Even een squash bericht. Laurens Anjema is in Amsterdam voor de zevende keer op rij... Nederlands kampioen geworden. Hij werd in de finale niet serieus bedreigd door Pietro Sveertman. Nummer twee van de plaatsingslijst. En Nathalie Grinham heeft haar Nederlandse titel ook geprolongeerd. De favoriete won in de finale van als tweede geplaatste Orla Non. Ik zeg u nog even dat de ruststand bij Aston Villa tegen de mogelijke koploper uit de Premier League Manchester City 0 tegen 0 is. Langs de leiders weer terug vanavond om 10 uur. Het zal ook veel gaan over de Afrika Cup. De finale straks tussen Zambia en Ivoorkust. Om 10 uur met Jeroen Stompost. Dank voor het luisteren en nog eens zeer prettige avond. Dit verhaal gaat over vaders. Goeie vaders. Slechte vaders. En vaders die er het beste van proberen te maken. Stel je voor dat je hem zelf zou mogen kiezen. Een vader moet betrouwbaar zijn. Niet de hele tijd werken. Humor hebben. En helpen als je verdrietig bent. Luister zometeen naar de documentaire Vader gezocht. Ik zal het dus moeten doen met de vader die dacht dat hij de DSP kon overnemen. Zometeen, 9 uur, Vader gezocht in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond zijn we in de TV-show in Luxemburg thuis bij Franken en Andy Schlek. Uniek! Twee broers samen in Parijs op het erepodium van de Tour. We hebben het over valpartijen, de dood van een vriend... over een gesprek met Uchi, En we zijn thuis bij Anne-Marie Groot talent naast André van Duin. Noem haar maar de nieuwe Corrie van Gorp. Dat en nog veel meer in de TV-show vanavond kwart over negen, Nederland 1. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.